Ik je niet zo op. Ik dacht dat alleen vrouwen dat deden. Doe in ieder geval de lamp van mijn gezicht. Ach, je lijkt de vrouw van Camichot wel. Je vat nog kou. Dacht je nou werkelijk dat dat dier door de deur naar buiten gaat? Je zit al lang in een gaatje.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 Ik durf het niet te laten meten. En Slofstra die moet zakjes plakken. Hi ha ho. Slofstra die moet zakjes plakken. Hi ha ho. Slofstra die moet zakjes plakken. Ga je Ik ben bang van niet. Hoeveel doe je per uur? 30 tot 40. Zullen hij en ik je helpen? Hoe? Ik wil wel helpen hoor. Wie toekijk moet helpen. Zeg hm. klaar, blijf liever gezond. Ha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 Drie, Vraag Vier, 4. Mededelingenblad. 5. Insteken. Uit laten glijden. Gooi in mijn Gooi in mijn Het is een soort slimme. Zo lijkt het meer op breien. Het, het klinkt als breien.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 Een woorden van kust en water, aan meer, mensen. Net en, de tot zee, aan de andere kant, het we?